1 uur. 1 Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Prinses Mabel en de koningin zijn weer bij Friso in het ziekenhuis in Innsbroek. Openbare hoorzittingen over de aanpak van de Q-koorts. En aartsbisschop Wim Eijk is in Rome kardinaal geworden. Het weer, het is bewolkt en er valt soms wat regen of motregen. Er staat een stevige zuidwestenwind en met maximaal rond 10 graden is het behoorlijk zacht. Later op de dag volgt vanuit het noordwesten meer regen. Morgen winterse buien en een graad of vijf tijdens de buien een paar graden kouder. De koningin en prinses Mabel zijn een half uur geleden aangekomen... bij het ziekenhuis in Innsbroek. Verslaggever Menno Reemeijer, jij staat buiten bij het ziekenhuis. Hoe ging dat? Um, er was een afzetting bij de hoofdingang uh, achter de linten, uh, de verzamelde pers, uh, niet alleen uit Nederland. Uh, ook uh, de Oostenrijkse televisie uh, was ruim uh, vertegenwoordigd, uh, auto's komen dan aanrijden. Uh, de koningin stapt uit, uh, prinses Mabel stapt uit en dan uh, zie je uh, toch wat dit met ze doet. Zwaar aangeslagen, uh, elkaar ondersteunend, uh, zonnebrillen op. Gingen ze het ziekenhuis binnen? We konden nog een stukje de gang in kijken. Dat, dat, dat, ja. dat is dan, dan, dan toch zie je twee mensen die op zoek gaan naar. op bezoek gaan bij iemand die in een toch nog slechte toestand zit. Want wat wij dan horen van de RVD... Uh, is dat het onveranderd is sinds gistermiddag vijf uur. Stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Ja, Nou vertelde vanochtend NRC-journaliste Jannetje Koelewijn... dat Prins Vizo geen schedelbasisfactuur heeft... en geen verwonding op zijn lichaam heeft. Dat had ze gezegd na een gesprek met een van de behandelende artsen. Maar nu worden deze berichten tegengesproken... door de woordvoerder van het ziekenhuis in Inbroek. Die zegt dat de ja. berichtgeving grotendeels incorrect is. Ja. Klopt, uh, die berichten horen wij ook vanuit het uh, ziekenhuis. Uh, vooropgesteld, uh, men is er niet blij mee dat uh, er informatie naar buiten is gekomen. Uh, de uh, man van uh, Jannetje Koelewijn is een uh, neurochirurg. Uh, stond te praten met uh, een collega van hem die hier in het ziekenhuis een van de behandelende artsen bleek te zijn. Uh, ze heeft zich ook bekendgemaakt als uh, journalist. Heeft geen vragen gesteld, maar heeft wel gezegd wat ik hoor. Dat noteer ik ook. Dat was ook verder geen, uh, geen probleem. Ik heb het net nog aan Kees Tullike uh, gevraagd, de Nederlandse neurochirurg die dat gesprek had al met zijn uh, collega. Of er uh, uh, ja te zaten in het verhaal van uh, Jannetje Koolewijn. Hij verzekerde mij: nee. Wat zij heeft verteld klopt uh, helemaal. De prins heeft geen schedelbasisfractuur. Uh, hij had geen ernstige verwondingen over de rest van zijn lichaam. Hij is uh, met een temperatuur van 32 graden uit de sneeuw gehaald... waar hij zo'n 20 minuten heeft gelegen. Wat nog niet zo heel veel zegt over het zuurstofgebrek wat hij heeft gehad. Dat zal hij ongetwijfeld gehad hebben. Maar er kan lucht hebben gezeten nog uh, onder hem in de sneeuw. Dat weten we niet. Uh, in ieder geval... Is het dan goed nieuws? Uh, laten we zo zeggen, het is niet slecht nieuws. Dat is eigenlijk wat Tuleken zei, het had slechter gekund. Nee, is er intussen al iets meer bekend over een uh, nieuw communiqué over de toestand van de prins? Nee, eh, hebben wij nog niets over gehoord. Het laatste communiqué was rond, eh, moet ik even denken, 11 uur, eh, geloof ik. Nou, misschien, we hopen natuurlijk aan het eind van de middag nog iets te horen. Aan de andere kant, als er niets verandert, valt er ook niet zo gek veel te melden. Dat merken we vanochtend natuurlijk al, dat enige toevoeging op het communiqué van gisteren was... dat de prins een rustige nacht had eh, doorgebracht. Eh, en dat is ook belangrijk. Eh, hij eh, wordt onder eh, in slaap gehouden, in coma gehouden... Dat, er staat meestal 24 uur voor, heb ik begrepen, van een neurochirurg. En als het nodig is, wordt dat 48 uur om zijn hersenen tot, uh, tot rust te houden. Uh, wordt ook op een bepaalde temperatuur gehouden. Alles wordt in het werk gesteld om uh, de schade zo uh, goed mogelijk te beperken. Dankjewel, Menno Rehmeijer in Innsbroek. Koningin Beatrix en Mabel zijn dus daar in het ziekenhuis. De koninklijke familie heeft de nacht doorgebracht in leg. Toen de familie deze ochtend uit het hotel kwam... werden ze opgevangen door journalisten. En prins Willem-Alexander sprak even heel kort tot de journalisten. We bedanken voor alle, alle goede... Goede wunstje, wunstje van alle mensen We bedanken ook dat ze ons in roer oh, ja. Koningin, koning Wil je een korte vraag stellen? We ja, weten niks en alles, alles kunnen we alleen maar via uh, de RVD... Je okay. weet het niet. En dat is op zich. Heel sterk in ieder geval. Willem-Alexander, ja, die de journalisten in het Duits bedankt dat ze de familie met rust laten. Inleg uh, is verslaggever van Matthijs van der Wiel. Ja, Matthijs, gisteren was er lawinegevaar code 4. Dat is de op 1 aan gevaarlijkste code. Hoe is dat vandaag? aan welk deelgebied je gaat. Het is niet zo dat voor het hele grote skigebied uh, Arlberg de, dezelfde lawinecode geldt. Zojuist was ik bij een lift en er staat dan beneden op een elektronisch display... ...staat dan de lawinecode. Daar was het drie. was ook niet een lift die erg uh, hoog ging. Tegelijkertijd begreep ik van skiërs skiers die ik sprak dat door het warme weer, want het is heel zonnig, heel mooi weer, vanochtend uh, hier uh, in leg, dat daardoor de snee, het gevaar juist weer stijgt. Omdat de sneeuw, die dunne, die laag verse sneeuw, die lichte laag warmer wordt en daardoor ook weer makkelijker kan gaan glijden bij uh, wind of als iemand op gaat staan bijvoorbeeld, zeg maar, dat een lawine dan weer makkelijker los kan komen. Dus dat zijn de verschillende uh, signalen. Uh, het heeft ook verschillende uitwerkingen op de skiers die ik spreek. Uh, ik sprak een paar jongens die van die speciale skis hadden om in de diepe sneeuw te skiën, van die hele brede skis zijn dat freestyle skis, die eigenlijk alleen maar daarvoor geschikt zijn, en die vertelt inderdaad ja, wij komen hier voor de diepe sneeuw dat, uh, dat is echt de lol hier maar vandaag doen we het niet nou je hoort uh, de belletjes van uh, twee paarden met een slede erachter die hier langskomt, Pieter pittoreske Alberg precies zoals je het je voorstelt, ik zei net die twee jongens, die gingen niet meer op piste, maar kijk ik hier omhoog naar boven, dan zie ik uh, een hele grote steile wand, waar geen Lift komt, waar geen pistes lopen, en waar honderden verse sporen zijn getrokken. esjes van skiers die dan een heel stuk zijn geskipt vanaf de piste naar opzij, om honderden meter verder hun eigen spoor te trekken. Duidelijk of pistes dus, duidelijk in de sneeuw, die niet uh, gezekerd is, die niet geprepareerd is, en dus wel dat risico nog steeds nemen. Ja, die mensen zijn dus niet bang, maar hoe denken ze daar nou een leg over van mensen die dat doen? Ja, de, de grote vraag is natuurlijk, wat, is het onverantwoord en was het onverantwoord wat de prins heeft gedaan? Daar krijg je ook verschillende antwoorden over. Ik sprak net met iemand van de pistebeveiliging. Dat zijn uh, die stoere mannen met een portofoon op en een uh, banaantje, zoals dat heet. Een, lift, een, een, een, een slee waarmee gewonde mensen worden gered. Jongens die uh, overal komen en meteen worden opgeroepen als er problemen zijn. Mensen die de pistes en de sneeuwcondities het beste kennen. En ik vroeg hem, uh, en hij zei het in het Engels, Hij zei: it was it. Die het. Nou, duidelijk antwoord. Later sprak ik met de chef van de liften hier, van het liftensysteem. Een oude man die ook het gebied heel erg goed kent. Hij zei: Nee, ja, duizenden mensen gaan hier dagelijks buiten de piste. De, uh, de pistes zelf die zijn niet heel erg uitdagend voor goede skiers. Dit is echt een off-piste paradijs. Iedereen doet het die ervaren is en die daar de lol van, van inziet. Die dat risico wil nemen. En uh, dat gebeurt gisteren ook. Waren het ook duizenden? Het is echt niet zo dat de prins in zijn Eentje, dat deed terwijl niemand dat deed. Nee, hij, zegt, hij heeft gewoon echt pure pech gehad. En hij wees daarbij naar een kleine lawine die had plaatsgevonden vlak bij de lift, onderin het dal. Heel klein eigenlijk maar. En hij zei, wat er gisteren is gebeurd, waar de prins is ongelukt, dat lijkt daarop. Maar een paar meter breed, een paar meter hoog, met een kommetje eronder. En hij zegt, dat is voldoende, dat kan overal gebeuren. Dus ook vlak naast de lift, midden in het skigebied, niet ver buiten de pistes. Je kunt ongelooflijke pech hebben en dat is wat hij gehad heeft.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 Ombudsman Brenninkmeijer bekijkt sinds vorige maand of en hoe mensen die chronisch ziek zijn geworden door de q koorts schadeloos gesteld moeten worden. Volgens de ombudsman heeft de overheid nog niet serieus naar een passende oplossing gezocht voor de financiële schade die de patiënten hebben geleden als gevolg van hun ziekte. Bij een ceremonie in de Sint-Pieter in Rome is aartsbisschop Eijk door de paus officieel tot kardinaal gewijd. Eijk is de achtste Nederlandse kardinaal in de geschiedenis van de katholieke kerk. At honorum de omnipotentis Sancturum Apostolum Petit Pauli, typi comitumus titurum, Sancti Calixti in nome Patris et Fili et Spiritus Sancti. En samen met Eick zijn nog 21 geestelijken tot kardinaal gewijd. Cosminant Bas Mestersbas, hoe ging het er bij de ceremonie aan toe? Ja, het was dus allemaal in het Latijn, zoals je hoort. Ja. Um, Eijk kreeg een, een ring, een speciale ring. En hij kreeg een kardinaalshoed opgezet, een rode kardinaalshoed. En daarbij werd ook de, moest hij zweren dat hij desnoods met zijn bloed. Um, de groei van de katholieke kerk zou bevorderen. Um, en dat heeft hij dus moeten beloven. Oké, okay, en wat worden nu de belangrijkste uh, taken van kardinaal Eijk? Ja, eigenlijk is het tweeledig. Enerzijds is het college van kardinalen een adviescollege, zeg maar de Senaat. Van het Vaticaan. Die adviseren de paus bij bepaalde beslissingen. En daarnaast, natuurlijk, de belangrijkste taak is dat als deze paus komt te overlijden. en er een nieuw conclave komt. dan moet, uh, moeten de kardinalen samen in conclave een nieuwe paus kiezen. En Eijk is nu een van de 119 kardinalen. die daartoe gerechtigd is. Er zijn wel meer kardinalen. maar kardinalen boven de 80 mogen daar niet aan meedoen. Ja, je hebt Eijk gisteren geïnterviewd. Wat, wat viel je op bij dat gesprek? Ja, eh. Um, we hebben het ook gehad, even kort, over um, zijn relatie met uh, Ratzinger, met paus Benedictus. Hij uh, kent um, Ratzinger nog van het moment dat hij nog kardinaal was, uh, ze zagen elkaar jaarlijks. En ik uh, legde hem voor van de kritiek die er in Nederland is op Eijk vanwege de bezuinigingen in het bisdom, uh, vanwege de um, uh, strenge lijn die hij um, voert. Um, ...of het feit dat hij nu dus als kardinaal is, uh, tot kardinaal is gecreëerd... ...of dat eigenlijk een overwinning voor hem is. En daarop zei hij, nou, het is in ieder geval duidelijk dat ik niets heb verpakt... ...in de ogen van Benedictus. En uh, Eijk die gevraagd, uh, toen ik hem vroeg van... ...ja, wat is voor u de boodschap aan de Nederlandse katholieken? Toen beklemtoonde hij, hij nadrukkelijk dat um, de orthodoxie de toekomst heeft. Hij zei, we zullen nu niet meer veel um, nalopers hebben in de katholieke kerk... Uh, wat er over is gebleven, dat zijn mensen die daar echt voor gaan voor de katholieke leer. En dat is waar Eijk voor staat. Hij wil de katholieke kerk en de katholieke leer um, bewaren voor deze generatie, maar ook voor andere generaties. En hij wil niet dat door allerlei nieuwlichterij, de essentie van de katholieke leer, zoals hij dat noemt, um, ondermijnd wordt. Basmesters in Rome.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 Sinds begin het jaar volgt record op record. Ook een liter LPG kost nu met bijna 89 cent meer dan ooit. Diesel is met bijna 1,5 euro voor een liter... niet ver verwijderd van het record in juli 2008. Op het Thaise vakantie-eiland Phuket... zijn tientallen toeristen in het ziekenhuis beland... na een ongeluk met chemicaliën. De zwembadbeheerder van een resort in Karon... had verkeerde stoffen met elkaar gemengd... waardoor een wolk giftig chloorgas trok... over de ongeveer 100 badgasten aan de rand van het zwembad.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 Fractielid Timmermans stuurde daarover een kritische mail. En later zei Cohen dat de hele fractie achter hem staat. <coughs> Pardon. En <vol> <coughs> Pardon. En volgens Timmermans staan de neuzen weer dezelfde kant op. Nog één keer de hoofdpunten. De toestand van prins Frizo is onveranderd. Hij is stabiel, maar hij verkeert nog altijd niet buiten levensgevaar. Volgens de behandelende artsen had de prins een rustige nacht in het ziekenhuis. Koningin Beatrix en prinses Mabel die vannacht in leg waren... zijn sinds het begin van de middag weer in het ziekenhuis in Innsbruck. De nationale ombudsman gaat openbare hoorzittingen houden... over de manier waarop de overheid Q-korts heeft bestreden. En aartsbisschop Eik is in Rome kardinaal geworden.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 Kwart over één, NOS langs de lijn, de verbinding met uh, Moskou is uh, gelukkig weer hersteld. Is er nog veel commotie bij jullie, Emmen Wennemars en uh, Joris van den Berg, over uh, het wel of niet disqualificatie van, van uh, Sven Kramer? Ja, de rust is weergekeerd hier hoor. De drie kilometer voor vrouwen gaat zo starten met in de eerste rit Jorien Voorhuis. Maar we kunnen misschien beter even snel de 500 meter op een rij zetten. 1 een pool, Brodka. 2 Koen Verweij, leuk gedaan, medaille, goede tijd. Een 3, weer een pol, niet Svetsky. En de andere Nederlanders, Erben, hoe deden die het? Nou, uh, als je kijkt naar Jan Blokhuizen, 36-5, die heeft toch wel een klein gaatje met Koen Verweij. Maar Ivan Skobrev is toch wel de tegenvaller, 37-0, die heeft ook wel een, een vrij groot gat. Uh, Sven Kramer, gelukkig mag hij erin blijven. 36-7 zal met die tijd, ach, met al die commotie... Zal die ja, er was nog meer commotie. Hè? We hebben nog moeten nog één ding rechtzetten. Ja. Jan Bloemen, de tijd die als eerste in beeld verscheen hier... en die wij als eerste gemeld hebben... die is ook uiteindelijk achter zijn naam verschenen. En dat is dus die 37 en Dat was helaas niet dat persoonlijk record. Wat dat betreft nee. was er kennelijk iets mis met de computer. Maar Kramer, hij kwam dus de bocht uit op zijn 500 meter... raakte daarbij de blauwe lijn. En bij de slag 3 en 4 ging hij er zelfs duidelijk overheen. Hij mag met zijn 36-7 dus in het toernooi blijven... Maar wat er precies misging en aan de hand was met Sven Kramer... en het hoe en waarom van waarom hij er wel in mag blijven... dat weet natuurlijk hoofdscheidsrechter Jan Augustinus. Jan Augustinus, scheidsrechter bij, bij de Mannen. Mensen zullen zich afvragen waarom is Sven Kramer niet gedisqualificeerd? Want hij ging toch door de lijn heen? Hij ging niet door de lijn heen, want als hij door de lijn heen gegaan was... was hij gedisqualificeerd geworden. Je kan op beelden duidelijk zien dat zijn schaat, het blad van zijn schaats door de lijn heen gaat, meer dan één keer. Ja, maar de IZU, uh, jij zegt het blad, maar het blad staat dus niet in de reglementen. er staat de schaat. Anders zou het te bleed moeten zijn. Dus dat betekent ook de schoen. En daarna... in, voor de duidelijkheid in de reglementen, die zijn in het Engels en daar staat one full skate. Ja, one full skate. En dat is bij de IZU is dat one full skate. Dus in, in, inclusief de de, de de schoen. Ja, de schoenen, hè? zoals je noemt. Ja. dus als je hele hoge schoenen aantrekt, dan kun je heel ver uit de lijn, van over de lijn heen. Nee, maar er zijn geen hele hoge schoenen. Ze zijn allemaal ongeveer hetzelfde, dus uh, daar hebben ze wel naar gekeken. Ja, maar goed, je zou hoge schoenen kunnen aantrekken. Ja, maar dan gaan we daar wel wat aanpassen. Dan gaan we daar regelen voor maken. Ja, dat, dat zijn we gewend. Hey, maar snap, snap je, um, ik ben het spoor echt helemaal bijster nu. Nou, ja, ik kan me dat wel een beetje voorstellen. Ik denk dat, ook dat het voor de scheidsrechter wel makkelijker zijn als het inderdaad uh, de, de, de blade zou zijn. Hè? Dus alleen het ijzer. Dan is het duidelijk te zien. Je moet nu allerlei videobeelden gaan gebruiken, dat heb ik dus ook gedaan bij Sven Kramer. En één keer gaat hij er volledig overheen, met, met, met schoenen en al. Dat kan je duidelijk zien, en dan nog twee keer zit hij op de lijn met zijn schoen. Dus vandaar dat hij niet gedisconcieerd is. Maar het zou voor ons ook als scheidsrechter een heel stuk makkelijker zijn als die regel zou veranderen in het, in het, in het, uh, het ijzer van de schaats, ja. in de bleed. We hebben hier natuurlijk speciaal verslaggever E. Wennemars even op pad gestuurd. Die is naar beneden gedarteld en heeft eventjes wat polshoogte genomen. Erben, wat heb jij nog achter uh, nou, de wet te weten te komen? Ik denk dat de scheidsnetters die durven toch niet echt een heel duidelijk standpunt te nemen. Omdat er inderdaad ook niet hele hele duidelijke camera's op de, li op de lijn staan. Dus dan wordt het, de, het, het fenomeen schoen is, is in één keer een, een discussiegoed, uh, wat is nou schoen en wat is geen schoen. Tegenwoordig hebben heel veel schaatsen aan hun schoen... snijvaste sokken die zitten, die zitten vast aan hun schoen. het is dus een onderdeel van de schoen. Dus het is, het is niet zo van, dit is een schoen en dit is geen schoen meer. Uh, uh, en ik denk dat uh, uh, ze konden niet heel duidelijk zien om de, vanwege de camera's. Van, was hij nou helemaal eroverheen of niet helemaal eroverheen? Ze durven niet die beslissing te nemen. En dat heeft echt een groot geluk voor, voor, voor zijn want, kamer. Want durf ja. jij, over durf gesproken, durf jij te zeggen wat je gezien hebt bij die vierde slag? Nou. Ik, ik, ik, uh, ik moet heel creatief zijn om te denken dat hij er niet, er niet overheen was. Maar ik ben, ik ben bereid om zo creatief te denken omdat ik gewoon graag hier een mooi kampioenschap wil zien. En ik wil graag dat er strijd geleverd wordt op basis van keiharde, keiharde kracht, krachtinspanningen en niet vanwege boekhoudkundige uh, uh, lijntjes. Uh, kunnen wij niet gewoon gaan lobbyen binnen de NOS dat we voorlopig geen camera op de rechte lijn zetten ze, zodat ze gewoon die videobeelden niet kunnen gebruiken. Dat is het probleem nou, ook opgelost. Ik denk dat dat uh, van groot, uh, groot belang is. Maar volgens mij zit hier een Russische <lacht> ja. man naast mij. Heb jij een fles Voska bij je erben, dan ga ik hem allemaal overhandigen. Want dat kan de show dus zien wel gebruiken. <lacht> ja, en die beheert namelijk de camera's. Maar ondertussen zijn we alweer verder gegaan met, uh, met de drie kilometer dames. En daar, staat, daar, daar rijdt al onze Nederlandse Yuri Voorhuis. Is al begonnen met, uh, met, met de opening. Ze is vertrokken en ze rijdt tegen een Japanse en die luistert naar de naam Ayaka Kikuchi. Ze komen nu voor het eerst. Ze hebben een volle ronde afgelegd. Ze gaan naar de 600 meter toe en de armen zijn op de rug. We zijn klaar met sprinten, we zijn aan het steren en dat gaat de rest van de middag door. 31.4, Kikuchi 31.9 als eerste volle ronde voor Jorien Voorhuis. Ze doet het met andere woorden. een Tikkie, kalm aan nog. Maar ze is ongetwijfeld heel goed zich bewust van wat ze hier moet gaan laten zien op de 3 kilometer. Ja, zij zal natuurlijk een zo, zo, zo vlak mogelijke race uh, willen rijden. Ze reed in de eerste ronde inderdaad al 15 langzamer dan, dan de Japanse. Uh, maar ze kan nu toch redelijk goed bijblijven op weg naar 1000 meter. En dan zullen we zien, want nu moeten ze die rondetijden wel constant houden. Zal ze meteen nog een rondje 31 achteraan rijden? Of gaat ze meteen naar de 32 e toe? Nou, en dat gaat ze, 32-7. Dan loopt het wel behoorlijk hard op. Ja, want die Japanse rijdt een 32-0 en zeker dat contrast is toch wel groot. Kikuchi persoonlijke koor 4-11-8. Voorhuis is wat dat betreft 10 seconden sneller. Het ziet er voorlopig, maar mag je die conclusie nu al trekken na een kilometer? Niet al te rooskleurig uit wat betreft het optreden van Jorien Voorhuis. Ja, maar het kan natuurlijk wel alle kanten opgaan. Bij de dames is het echt heel erg verschillend. Hou je die race gewoon vlak of knal je er heel hard in en laat je die rondtijden heel erg snel oplopen. En Jorien Voorheids is natuurlijk wel iemand die natuurlijk die rondetijden over het algemeen gewoon goed vlak kan houden. Het verval is nu wat minder. Ze komt nu door in hetzelfde rondje als daarnet. 32-7, dan is het dus als je het even afrondt. Sprake van geen verval. Ze is in deze ronde ook ineens weer drie tiende sneller dan de Japanse. Dus ja. voorlopig heeft dokter Wennemars naast me gelijk. Ja. Hoewel de Japanse in de binnenbocht nu weer langs dat oranje pak gaat kruipen. Ja. Maar ze komt er wel onderdoor. Onder, onder maar gelukkig kon jullie voor wel voor haar langskruisen. En kansen ze die buitenbocht eigenlijk gewoon helemaal meelopen. En is het gat bijna gedicht met, met de Japanse. Ze rijdt een rondetijd van, van 33-2... En de, en de Japanse rijdt een rondetijd van 33,6 en dan pakt ze weer 14 in de, in, in de ronde terug. En nu kan ze op die kruising, want ze komt vanuit de buitenbaan, gaat ze naar die binnenbaan toe. En zal ze waarschijnlijk met de volgende doorkomst naast de Japanse liggen. Verstandig gestart dus. Dat lijkt dan de volgende conclusie voor Jorien Voorhuis. Op weg naar de 2200 meter is ze nu inderdaad tak. Takaki Kikuchi moet ik zeggen, die, uh, Takaki, die komt zo meteen. Kikuchi gepasseerd en ze komt nu. En ze lijkt ook heel rustig in haar evenwicht op weg langs ja. de 2200 meter. En dat doet ze na 33-3. Ja, dat is een keurige rondheid. Dan zie je dat ze in 400 tijd uh, de slechts 16e zes, zes, van een seconde verliest. En dan gaat ze ook een gat slaan met de Jepans. Vanaf nu zal ze het helemaal, helemaal alleen moeten doen. Gaat ze naar die bel toe. En als ze die rondetijden goed vlak kan houden, dan rijdt ze in ieder geval, wat de tijd is weten we nog niet, maar het rijdt in ieder geval een keurige race. En dat is op zo'n toernooi natuurlijk belangrijk. Het is, een, het is een, een zaak dat je het allemaal zo vlekkeloos mogelijk doet. De bel voor Jeroen Voorhuis. 2600 meter, derhalve 34-0. Dat is de eerste van haar van deze middag. De Japanse is gezien. Die gaat ze nu op de kruising al achter zich laten. Voorhuis in het oranje van buiten naar binnen. En nu gaat ze op weg naar de laatste binnenbocht. Ja, inderdaad. En dan zal ze een tijd rijden. Ik denk, ik schat, ik schat het zo rond, rond de 4.12. En dan, ja, wat is zo'n tijd? Ik denk niet. Niet dat het een hele, een hele goede tijd is. Ik denk dat het echt om uh, um echt mee te doen te langs. is. Maar ja, wat kun je eigenlijk op dit moment verwachten van, van Jurien Voorhuis? Ze is natuurlijk hier uh, blij dat ze hier, hier, hier, hier, hier mag rijden. En uh, ze zal denk ik gewoon tevreden zijn dat ze in ieder geval een keurige tijd rijdt. Ze rijdt nu met het eindtijd van 4.12.47 met een ronde eindtijd van 34-0, Dan heeft ze die race, race in ieder geval goed opgebouwd. Ja, 4-12-47 en de Japanse 4-13-66 verslagen dus door Voorhuis die voorzichtig van start ging. Daarna eventjes met een achterstand te kampen kreeg, maar zich met een heel regelmatig schema terugknokte in de race en dan uitkomt op een tijd. En dat is het enige bewijs dat we hier hebben... die iets trager is, iets sneller is, moet ik zeggen... dan de snelste tijd die dit seizoen op deze baan gereden is... op de drie, ki me, drie kilometer. Dat is 4-14-2 van Lobisheva. Geen echte specialisten. Maar dan weet je ongeveer wat de tijd van Voorhuis waard is. Het zal, denk ik, sub-top worden. Dat denk ik ook, maar het zal wel een stukje echt wel een stukje harder gaan. Ik denk dat ze misschien wel rond de 4-0-2, 4-0-3 gaan rijden. Dus dat dus, dus dames... Oké, okay, goed. Dank jullie wel voor nu. Want uh, de komende ritten, met alle respect, zijn wat uh, uh, minder spectaculair. Jochem, eerst de eerste reactie even op uh, het optreden van Jorien Voorhuis. Ja, het grappige is, ik, ik, Jorien was heel blij dat ze mocht starten op de WK round. Ik, uh, ik heb er afgelopen jaren beter zien schaatsen... dan wat ik er tot nu toe dit seizoen zag rijden. Als ik puur technisch naar haar kijk, zeg van... er zit wel een bepaalde rust in. De klappen die ze maakt zijn wel raak. Alleen ik zou zoiets hebben van voer dat motortje even op... Dan rij je veel harder nog. Ja, de overdracht van de klappen in de energie en de snelheid is er nog niet nou, als, je, als je puur kijkt naar beelden. Schaatsen is, is echt zo'n technische sport. Dat je elke kracht die je met je benen kan genereren. Met je lichaam moet je door het ijs heen zien te duwen. Dat doet ze eigenlijk best wel aardig. Ze moet alleen meer kracht erin kunnen gaan gooien. Ja. En dan gaat ze vanzelf een stuk harder rijden. Dat mis ik een beetje. Kijk, 4.12, dat is een... Prima tijd, maar dat is niet iets waar we straks gaan roepen van wow, wat wat bijzonder. Want ze gaan zeker. Ermen zegt 4, 2, 4, 3. Ik denk dat rond de 4, 3, 4, 4, 4 5 misschien gereden gaat worden. Um, het moet wel harder gaan, wil je echt mee gaan doen bovenin het klassement. Ja. Um, laten we even wat uh, reacties gaan halen. We zijn, ja, in, afwachting van, uh, nou, we zijn in afwachting van uh, Sven uh, Kramer. Ik weet niet of we Sven Kramer al kunnen laten horen na die... Uh, ja, uh, we kunnen Sven Kramer horen na die spectaculaire 500 meter. Niet zozeer door zijn, door zijn tijd, ja, misschien een beetje, maar meer over het feit... was hij nou wel of niet over de streep, werd hij wel of niet gedisqualificeerd. Sven Kramer. Nou, volgens mij heb jij ongelooflijk veel geluk gehad. Uh, ja, op zich was het wel een oké okay 500 meter. Moeten we even afwachten wat die anderen doen. Dat bedoelde ik niet. Ja, ik weet het. Ik, ik, uh, ik kwam over de en lijn heen. En, uh, Twee keren, hè? Ja, maar niet, uh, niet uh, ver genoeg. Dus uh, ik ben er nog in. Nee, want nu hoor ik ineens van... En dat heeft volgens mij de scheidsrechter tegen jou gezegd. Ja. Jouw hele schoen, niet jouw hele schoen, kwam over de lijn. Ja, nou, het is toch... Uh, het is moeilijk. Weet. Kijk, sprinters, die vliegen soms echt de bocht uit. Ja. En dan komen ze terug. en ik, kom ook, ik ga die bocht ook, kom ik ook de uit. Maar ik blijf te veel over die lijn heen. En, uh, wacht even hoor, ik moet even... 36, 25 zo. Ja, want dit is opgenomen en dan kijken nu ook hoeveel wij waar je dus op even naar kijkt. Maar het gaat mij er een beetje om. Ik heb bij mij weten nog nooit iets over een schoen gehoord. Gewoon als je over de lijn bent met de wijze van je, dan uh, lig je eruit. Maar het is toch wel anders dus? Nee, zo is uh, gro uh, Steven Groothuis er ook al een keer in gebleven. Je, uh, je, je moet er helemaal overheen zijn. En uh, ja, dat was niet... Dus ontzettend veel geluk gehad. Ja, op, ja, ja. ja, ja. Ah, ja dat kan geen nee, uh, daar past geen nee bij. Nee, nee klopt. Uh, goed, ik ben niet helemaal tevreden over 500 meter. Maar, uh, maar ik heb mijn toernooi er ook niet mee verknaald. Maar het is zeker geen uh, super 500. Nee, en om indicatie te geven, ik hoorde de commentatoren zeggen... dat, dit, uh, dat je op alle WK's hiervoor sneller was op de 500 meter. Ja, nou, ja, goed, ik ben het hele jaar dan, natuurlijk al niet supersnel op 500 meter. Ik heb één keer een goede in insel gereden. Maar uh, ja, ik verwacht dat ik wel uh, ja, behoorlijk aan de broek krijg op de 500 meter. Ja, maar daarna, want we herinneren ons Budapest uh, Drie afstanden uh, bovenaan en Europees kampioen. Ja, maar Boedapest wel even wat anders. Boedapest is natuurlijk... Uh, ja, hier hier heeft, is het gewoon wat makkelijker voor iedereen. En Boedapest was wel echt knokken. komt iets meer op conditie aan, ervaring. En uh, ja, dit wordt er gaat moeilijk worden. Oh, ah, fijn. Je zit er nog in. Ik ben er nog bij, ja. Ja, dat was Sven Kramer tegen Bert Maaldrink. Weet je wat mij dan opviel? Dat hij tijdens die race toch Koen van in de, in de gaten houdt. Tijdens, de, tijdens het interview. Tijdens het interview. Dat hij gewoon even ja, het interview stopt en dat... toch even, in de ga, even, de, even de boel ja, in de gang dat gaat. Sven die weet dondersgoed goed wat er allemaal om hem heen gebeurt. Dat is ook wel een kenmerk van een topsporter hoor. Ja, maar ik had zoiets vroeger, daar keek hij helemaal niet naar. Hij won gewoon en het ja, maakt er maar, niet uit wat er omheen heen gebeurt. Ja, maar goed, hij, kijk, hij start nu ook in een van de eerste ritten. Hè? En normaal gesproken start hij ook in een van de laatste ritten... omdat hij een veel snellere 500 meter had gereden door het seizoen heen. Dus dan kan je je concurrenten makkelijker in de gaten houden... om als je op het ijsstaat. Maar hij is nu klaar en dan hmm. is hij wel nieuwsgierig. En hij heeft natuurlijk een twijfel van hoe snel is hij 36.70? Ik vond dat hij te langzaam was. Nou, de tijden blijken, hij had inderdaad rond die 6, 4, 6, moeten rijden... als je het vergelijkt met de rest. Maar Koen Verwij rijdt gewoon heel erg hard. Ja. En, en dat ziet hij waarschijnlijk op dat moment ook gebeuren. Dat realiseert hij zich dondergoed. Ja. Hij krijgt gewoon een halve seconde aan, uh, ja. achter hem aan. Hij, zegt, uh, hij vergelijkt het even met het EK. Hè, toen de Bert zei: van ja, je drie afstanden, lig je daar op kop. En hij zei, ja, maar dat is heel anders. Toen moest er gevochten worden. Is hij zichzelf een beetje ook in een underdog -rol, uh, voor zover dat mogelijk is, aan het praten? Nou, want ik, ik denk wel dat hij zich realiseert ook. Uh, met een score heeft nu weer bij dat hij, hij gaat niet meer zo 1 2 3 kampioen worden en er zit natuurlijk wat twijfel toch in uh, uh, voorheen als hij nu in 76 70 heet en hij verkloot dus een 500 meter dan wist hij op die 5 kilometer zo hard uit te halen. Dat hij wel weer de voorsprong, of dat hij eigenlijk dat, dat die schade had, had, had opgelost. Ja. Maar hij ziet natuurlijk ook dat in Jan Blokhuizen gewoon heel hard rijdt. Hij ziet bij de vorige World Cup dat Bob de jongen hem verslaat. Maar de rest van zijn concurrenten vlak om hem heen zitten. Ook op een 1500 meter. Dus ja. hij, ziet, hij ziet gewoon, hij, hij voelt het een beetje aankomen dat het geen appeltje eitje is om hier gewoon naar vier afstanden bovenaan te staan. Ja. Weet je, op het moment dat wij erover praten, denk ik... dit gesprek heb ik al zo vaak gevoerd met dit soort toernooien... en hij wint toch steeds? Nou, is, is, dat nu, is dat nu toch nou, anders? Het is nu toch, het is nu toch echt wel anders, omdat je ziet dat andere schaatsers... een Jan Blokhuizen en een Koen Verweij nu ook, gewoon dichterbij komen. En vergeet, we hebben die, die led Harold Silovs. die rijdt gewoon, ik moet even te snel bijspieken... die rijdt volgens mij ook 3641. 41 ja, 742, uh, is, 42 ja. Ja, en die stond uh, uit mijn hoofd uh, samen met uh, de Fransman Alexis Conten bij het Europees Kampioenschap ook na drie afstanden in de top zes. Dus het zijn wel jongens waar je toch mee op moet passen. En die groeien door het seizoen heen ook, hè? Ja. En die, en die heb je ook niet altijd in beeld. Dus je volgt ze niet uh, automatisch. Dus die kunnen ook in één keer van... oh Kijk nou wat er ja, nou, met hem gebeurd is. Dat is aan onze taak om mensen erop te wijzen dat ze ja, er wel hard ja, rondrijden. Precies. En dat deed je ook net. Ja. Uh, zeker voor de start. Dan even naar uh, de vrouwen. Naar uh, Marit Leenstra. Even haar uitslag erbij pakken. Een uh, tiende plek. Tijd 40 0 40 0, -0. Ja, um, ja ze was niet helemaal oké. Okay. Ze was niet helemaal lekker. En nee. Dat horen we ook in het gesprek wat Bert Maaldering met haar had. Ja, we horen dat je zieksvak en misselijk was vannacht. Is dat aan jouw tijd af te lezen? Ja, denk ik wel. Ja. Ik moest beslissing nemen en ja, ik dacht dat het goed genoeg was. Maar ja, het was niet echt uh, een goede race. Ik was echt, uh, eigenlijk meteen zeer uh, benen en uh, ja, dan is het 40-0. Ja. En wat denk je dan? Van ik had me af moeten melden of gewoon me alleen maar palen, palen, palen? Nou, ik twijfelde van tevoren of ik me af zou melden. Maar ja, Ik heb vanochtend even ingereden en het ging best wel oké. Okay. Ik voel me steeds beter worden. Dus ik dacht dat ik vandaag uh, wel doorheen kwam. En dat ik me morgen gewoon weer fit zou voelen. Maar ja, als je zo uh, met 40 het begint, dan denk je wel, ja, is het is wel een goede beslissing geweest. En wat denk je dan nu van uh, ga je de drie kilometer nog rijden bijvoorbeeld? Ja, ik ga wel rijden, ja. Nu kan er zelf toch niet meer ingezet worden, ja. en ja... Het is enige wat ik kan doen, en dan uh, hoop ik morgen wat beter voel. Het is tegenvallen, hè? Dat zie ik aan je gezicht. Ja, dat is wel baal. Heeft dat nou ook te maken met het uh, vele rijden, het vele reizen en dat soort dingen? Of kan dit dus gewoon iedereen gebeuren? maar nou goed, veel reizen, veel wedstrijden, dat uh, neemt wel altijd van je weerstand. Dus ja, Het kan natuurlijk iedereen gebeuren, maar als je weerstand net minder sterk is, dan heb je de hele en, uh, nou ja, het eerder te pakken. Het was niet heel erg, het was ook zo groven. Eigenlijk een paar uurtjes, maar toch net even alle energie eruit. Dus, uh, ja, het kan iedereen gebeuren, maar uh, je hebt wel meer kans als je uh, zoveel wedstrijden rijdt. Helpt vechten dan nog zo dadelijk of uh, ja, je rijden in drie kilometer omdat hij moet, moet gereden worden? Uh, ja, ik denk dat ik zo even met Jan ga overleggen wat nu de strategie is. Misschien dat ik ook uh, iets rustig kan beginnen en dan hoop ik uh, morgen een goede dag te rijden. Kan toch zijn dat je coach zegt van: gewoon stoppen? joh? Nou, dat hoop ik niet. Maar, <laughs> het kan altijd, maar uh, nee, ik wil gewoon graag rijden. Maar het leenstraam was dat. Ach god. Ja, nou, je hoort... Ik het niet, hoorde dat niet? Ja, je hoorde het aan de stem. Normaal is het altijd een heel blij vrolijk meisje. En ja. je, je, je, je, je, je gewoon teleurgesteld. Je, je pakt ergens iets op en het, je wordt zieker. Dan word je gewoon niet lekker wakker en dan voel je, je niet lekker. En dan ga je op het ijs, dan gaat het wel, dan ga je rijden. Ergens in je achterhoofd schuilt of ja, van, ik voel me gewoon niet lekker. En dan probeer je jezelf eroverheen te zetten ik heb er geen last van, ik ga hard rijden. En, en je ziet het aan het rijden, ook normaal gesproken, is ze heel licht kan ze, licht en explosief kan ze op het ijs staan. Dat, dat, dat, dat heeft ze nu niet. Dan werk je het hele seizoen, nou ja, een groot gedeelte van het seizoen ja. hier naartoe. En dan kan ik me voorstellen dat er niks erger, erger is voor een sporter... dan dat je lijf... Live... Je kan er niks aan doen. Dus je wordt beperkt ja, in je mogelijkheden, maar je kan er zelf niks aan doen. Ik denk, als je je zou het Marit moeten vragen. Ze heeft veel wedstrijden gereden. Ze heeft de, de schaatsweek gehad, NK-Sprint, WK-Sprint, World Cups. Uh, volgens mij is volgens mij ook nog... Het, nee, het nk Allround heeft volgens mij ook nog gereden. Uh, dus ze heeft heel veel wedstrijden gehad. En ergens vroeg of laat, je zal je rust moeten pakken en als je dat niet doet... Dan, dan, dan herstel je onvoldoende. En dan is de kans ook groot dat je gewoon een keer iets oppakt. Ja. Dus in zoverre kan je er zelf al wat aan doen. Alleen soms word je gedwongen om minder goed voor jezelf te zorgen. Ja, dus dat is reizen ook natuurlijk. Hè? Vliegtuig in, vliegtuig uit, bus ja, in met veel mensen op een kleine rij. De, de kans dat je wat oppakt neemt daarmee ja. wel toe. Ja. Aan de andere kant zie je vaak dat mensen die echt goed zijn... die worden nooit ziek, want je weerstand is dan nou gewoon prima. Ja. Hoe beter je in je vel zit... Ja. Hoe meer weerstand, hoe meer de Ja, we hebben het hier vaker natuurlijk ziekte. over gehad. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe beter je voor jezelf zorgt. Ook mentaal, uh, ja. emotioneel Hoe beter je kan, hoe minder snel je ook ziek wordt. Ja. Ja, ik geef een naar Erben in Moskou Erben, jij hebt ooit natuurlijk je val gehad waarbij je... Uh, uh, wat was dat, die elleboog uh, uh, brak? En ja. Dat is ook zoiets waarvan ik me voorgestelde dat de frustratie zo groot is. Want je hebt iets aan je lijf, je wil zo graag. Maar je, je kan gewoon, je kan je niks aan doen. Dan moet je overgeven aan je lichaam. Het lijkt me zo erg. Ja, dat is inderdaad vervelend. Maar als je als je schouder uitkomt en je, je breekt je, breek je arm, dan, dan heb je ook geen keuze. Uh, en als ik kijk naar ja, maar het gaat er juist is... om dat je geen keuze hebt. Dat lijkt me zo moeilijk te accepteren. Of is dat ja, juist heel dan, makkelijk te accepteren als je die is, keuze dan niet dan hebt? dat is makkelijk. Ik denk ja. zo'n zo uh, uh, uh, uh, zo, zo bijvoorbeeld wat, wat Maradeenstra nu is. Van Je bent ziek, maar je bent niet echt ziek. Ja, dan, denk ik, dan word je zo'n halve keuze maken dan. En daar, heb je, daar, daar heeft niemand wat aan. Het is gewoon jammer dat, dat ze dan vanochtend uh, gestart is. Dan kun je beter gewoon een, een, een reserve laten rijden. Want nu moeten ze weer op de drie kilometer gaat ze weer. weer, zijn weer uh, ja, dan rijdt ze wel, maar ze rijdt ook weer niet echt. Dat is gewoon jammer. Het is wel een wereldkampioenschap. Dus uh, ja, ik vind het jammer. Wie was de reserve eigenlijk? Oh, dat is een hele, hele goede vraag. Joris, wie was de reserve? Wie was de reserve, Joris? Nou, dat, uh, dat zal ik je melden. Dat staat Anouk hier op een... van der Weijden misschien? Nee, die was het niet. Want die baalt er nu op een of andere manier. Ja, die, die, zal, ja. Enorm, die zal enorm balen. Ja, maar ik vind ook, hè, ik ik... Vind, eigenlijk, daar, heb toch, daar heb je toch een dokter voor. Dan moet je ja, dan Anouk, dan van de de Anouk van der Weijden. Dan dan dan moet er moeten gewoon keuzes gemaakt worden. Een WK moet je niet tijdens de 500 meter zeggen van... Huh, kijk of het gaat. Nee, of je staat aan de stad en ik denk van... ik ga alles eraan doen om gewoon een keihard te rijden. Yes. Maar je gaat, niet tijdens, je gaat sowieso niet tijdens een 500 meter afwachten... Van van, wat zal het worden. Nou, het wordt nog versterkt, die Anouk van der Weijden... daar stond ik gisteren even mee te praten... en die zei inderdaad, ja, het is ontzettend jammer... ik ben in Moskou, ik ben in vorm... en uh, ik zou best van start willen... en toen zei ik nog, gekscherend... ja, dan nou maar hopen dat er eentje ziek wordt. Kun je nagaan. Ja, maar daar heb je niks aan, want uh, ze, nee, ze mag ze staat toch, gewoon. Toch, toch, toch niet meer rijden. <laughs> ja. Dus jammer, uh, laten we dan in ieder geval hopen... dat ze morgen een fantastische 1500 meter rijdt. Want als het inderdaad maar eventjes geweest is... dat ze een paar uurtjes ziek geweest is... nou, 500 meter verknald, Laten we zo'n moment die drie kilometer dan maar eventjes niet kijken. En laten we dan hopen dat ze morgen weer helemaal fit is. En dan rijdt ze morgen gewoon een fantastische vijf, vijf, 1500 meter. Want dat kan ze. Straks de reactie van uh, Irene ja. Wust op of, uh, of haar 500 meter. Maar eerst even deze rit mee pakken, Want de nummer 2 in het klassement is op de baan. Ja, je hoort het meteen. Jekaterina uh, Lokbysheva op het ijs. En ze moet het hier een beetje gaan doen voor Rusland. Want we hebben het eerder geconcludeerd. Skobrev, nee hoor. Niet goed op de 500 meter. Bij de mannen. De net kreeg Skokova klop van de Poolse Wozniak. En daarna won er nog een Pools een rit. Dat was Czerwonka. Maar de snelste tijd staat nog steeds achter de naam van Jorien Voorhuis. 412.47. Erben, wat is het met Marij? Lamp aan de nou, hand. Maria Lamp was nog geen 150 meter onderweg of ze ging er, er al bij liggen. Ze ging op het eind viel ze, ze krabbelde weer snel op. Voor alle duidelijkheid. Nog steeds, ja, volgens mij heeft ze materiaalpech, want ja. ze zit nu de hele tijd naar haar schaats te kijken. Ze rijdt ook op, een, op, op dezelfde straat, waar ook Jonathan Cook volgens mij, op rijdt. En volgens mij heeft ze gewoon echt problemen met, met haar materiaal. Dus Ik ben benieuwd of ze de race zal uitrijden, maar haar kampioenschap en deze race heeft ze in ieder geval verloren. Er wordt dus een zegen voor Lobisjeva. dat is dus eindelijk goed nieuws voor de Russen. Maar voorlopig loopt het hier in deze schitterende schaatshal. Erwin wil nog wat zeggen. Ja. Niet goed voor de rust. Wat wil je zeggen, ja, het, het is, Erwin... is natuurlijk wel jammer Kijk, als je zo, zo vroeg in de race al helemaal al, alleen moet rijden. Ja. Lobby is wel een rijder. Ze, ze kan een goede drie kilometer rijden. Maar ze heeft wel iemand nodig die haar een beetje op sleeptouw neemt. En als je dan meteen zeven en een half rondje helemaal alleen moet rijden... dan wordt denk ik voor Lobby ook een drie kilometer wel heel erg lang. Dat kost haar ook enkele seconden wil jij daarmee zeggen. Ja goed, we geven nog even terug aan jullie. We zijn straks uh, in de zevende rit. Dan wordt het weer interessant. Dan krijgen we de veelbesproken Marit Leenstra. Die neemt het op tegen Ishizawa. En dan in rit 11 Nesbit de Vries. En het wordt zometeen wat de vrouwen betreft afgesloten. En dat mogen we allemaal niet missen. Rit 12 sablikova wust op de drie kilometer. Over wust gesproken. Dit was haar reactie naar de 500 meter. Ja, der op de 500 meter. Uh, je zou kunnen zeggen geen slecht begin. Zeg jij dat ook? Ja, nou, ik had wel stiekem, of uh, stiekem, ik had wel op iets meer gehoopt. En ja, om het al, ik bedoel, er is nog niks verkeken. En het is toch toernooi over vier afstanden, maar stiekem had ik wel iets meer van de 500 meter verwacht. Alleen, uh, ja, het was een beetje, ik, wou, ik kwam misschien iets te graag. En daardoor was het uh, een beetje te veel uh, werken en was het net niet helemaal raak. En, ja, de energie zit er wel, alleen... Uh, het kwam er net niet helemaal lekker uit en dat is vaak zo, als ik dan net een beetje te graag wil, maar ik net iets te gretig en dan ja, net een beetje te gehaast. Dus, nou, om het, al, ja, het was niet super wat ik, had, wat ik had gehoopt, het was ook niet slecht, het, was, uh, het is wel een race waar ik mee verder kan in het toernooi. We staan een seconde achter op Nespet, maar ook een seconde voor op Salikova en nou, gewoon uh, dadelijk uh, een dijk van de drie kilometer rijden. En dan zit ik er weer in? Ja, want uh, ik heb me nog gereden van vorig jaar, de 2K. Het WK. verschil met Sabikov was toen ook ongeveer hetzelfde als nu. En toen was je eigenlijk een soort van in zak en as. En uiteindelijk werd je wel wereldkampioen. Ja, nou, wat dat betreft is het een beetje vergelijkbaar. Dus als het dan uh, zondag en na uh, vier afstanden ook vergelijkbaar is, dan, uh, dan uh, teken ik ervoor. Maar uh, nee, daarvoor moeten ja, we eerst drie afstanden gaan. rijden. En, uh, ja, ja, ik heb dadelijk en mooie tegenstanders. Dus ik uh, ga nou even uitfietsen en uh, opladen. En, uh, ik heb nog een hoop... Uh, een hoop energie en ook een hoop extra energie om dadelijk een dijk van een 3 kilometer weg. Ja, want tegen wie rijd je de 3 kilometer? Tegen Sabrikova. Ja, precies. En dat kan in het voordeel zijn, want ik kan me nog uh, vorige week herinneren. Ook een 3 kilometer tegen Saplikova. En, nou ja, zij jou, maar het had ook anders kunnen zijn. Ja, precies. En de, het uh, gaatje was maar heel klein. En ja, mocht het vandaag weer lukken, of, of misschien zelfs uh, dat ik haven sla, dan, uh, ja, dan doe ik natuurlijk hartstikke goede zaken. Dus, uh, ja, ik hoop, uh, ik ga mijn best doen. Dan weet ik ook zeker dat je er met een heel ander hoofd staat als we net toen het interview begon. Want het had weer iets zak en as terug. Nou, ah, het valt om mee maar. Het moet ook realistisch zijn, hè? Zo is dat. Iedereen uh, wust was dat. Wat zeg je, Joris? Nou, ik zeg maar, ik, we, we zitten hier wat te praten samen, Erben en ik. En dat doen we natuurlijk continu, daar worden we ook voor betaald. Maar we horen elkaar bijna niet, want daar komt Sabliko uh, Lobisheva. De heldin van Moskou over de streep. Ze heeft een poging gedaan de 4.12.47 van voorhuis uit te gummen. Maar Erben, het is er niet gelukt. Nee, ze rijdt 4.13.38. En het zag er heel lang heel erg goed uit, want ze reed een hele keurige race. Ze begon met rondjes 32 en ze kon tot de ene laatste ronde, of tot de laatste ronde kon ze dat ze volhouden. Uh, met een rondje 3, maar alleen de laatste rond, een rondje 35-0. En daarmee, daarmee verloor ze Daarmee maakten ze ook het verschil. Uh, daar, daarom was het nog, ook niet de snelste tijd. Met... Maar ik vind, heel, ik vind het heel knap gereden. heeft, Want ze moeten ja, alleen moeten rijden. Die materiaalpech bij Mariah Lemp. We zien het hier in een slow motion. Door mijn Russische vriend weer doorgespeeld. Ja. Gebeuren, ze stapt op een blokje. Ja. En daar gaat er kennelijk iets mis daarna met het mechanisme. Ja, met de ja, maar ja, daar maar ziet het maar de dat, dat betekent dan ook nog een disqualificatie. Want je mag namelijk die blokjes niet aanraken. Ja. Dus uh, uh, vallen... Disqualificeren. Nou, ze valt, uh, het is, ze uh, valt op half. Op. Ze valt half, ja, ze blijft nog net op de benen staan. Wij kunnen net, net die hoek kunnen wij net niet zien vanuit on, on, on, onze commentaars. Maar wij zien het nu ook op de monitor dat ze nog wel net op haar benen blijft staan. Dan gaan we uh, niet suggereren dat zal... het Koude Oorlog Amerika-Rusland is. Oh, ja, het gaat, zal... Die gaat trouwens nu door, hè? want we gaan door gewoon met Rookert Graf. Goed, die rit gaan wij niet helemaal verslaan. Maar even voor alle duidelijkheid. Nog steeds is het een beetje stil hier in de hal. De Russen, ogen allemaal wat teleurgesteld. Skobrev heeft het net niet gedaan. En Lobisheva, ze deed zo hard best om het hier voor die mensen nog wat aangenaam te maken. Maar ze stranden in stijl en in schoonheid in de slotronde. Joris, nog heel even. Kijk eens om je heen. Hoeveel mensen zitten er in de hal? Nou, die hal is denk ik voor een kwart ongeveer gevuld. En dan zal het een mannetje of 600 ongeveer hier binnen zitten, zoiets. En een deel daarvan, moeten we heel eerlijk zijn, is toch... Journalist, Ja, het is niet anders. Nou, Joris, want wij zitten hier op de, de commentaar, Maar de hoofdtribune is toch redelijk gevuld. En de hoofdtribune is ook verreweg de grootste tribune van het hele stadion. Uh, alleen als je kijkt, waarschijnlijk op tv, dan zie je de bochten. En de bochten die zijn eigenlijk helemaal leeg. Daar zit niemand maar op de hoofdtribune. Hoofd uh, aan, aan, aan de lange zijde, aan de, aan de zijde waar ook de 500 meter finish en de 500 meter start. Daar is het toch wel redelijk gevuld. Vind ja, ik, aan. Ik, ik snap jou, Erwin. Je, je, je, je wil het allemaal mooi verpakken. Maar het is toch schandalig dat het niet vol zit. Nou, het is. Uh, uh, het is uh, ik, ik weet niet, wat, ik weet niet wat, wat, wat het is met de straat. Waarom mensen, soms komen ze, stadion helemaal vol en soms is een stadion helemaal leeg. Dat, dat had, hetzelfde we probleem het in Nederland we is, ook, is of niet, denk ik. En datzelfde probleem <laughs> hebben we ook een beetje, beetje, beetje in Nederland. Want in Nederland, als wij een wereldbekerwet gaan organiseren in december, dan krijgen wij hem eigenlijk. Dan, is het, dan zit er bijna geen blik. Maar houden wij dezezelfde wereldbekerwedstrijd eind februari... en dat zul je zien over een paar weken... dan zit het helemaal vol. Het is precies dezelfde wedstrijd. Met precies dezelfde, dezelfde, dezelfde rij, de rijders aan de stad. Maar de mensen zijn er in december in Nederland ook niet klaar voor. Die moeten eerst een beetje natuurrins hebben gehad. Het moet koud geweest zijn. Het seizoen moet, moet, moet, moet uh, op een einde aanlopen. En dan pas willen, willen die mensen massaal naar Heerenveen. Hmm. Volgens mij als we in het nieuwe Heerenveen... als we daar een drietrapsraket van maken waar 100.000 mensen in kunnen... Dan is het ja? twee keer per jaar uitverkocht in december, dus uh, bij een week en een week. Ja, maar dan zal het toch ook op een, op een of andere manier... Het, uh, ik snap ook niet waarom soms mensen wel willen komen en soms mensen, mensen niet, niet willen komen. Maar het is niet uh, vanzelfsprekend dat het stadion bij een schaatswedstrijd zelfs in Nederland altijd maar, altijd maar, altijd maar vol zit. Dat is niet te min. Het viel bij Jochem, Weet wat je wat vaak met die kaartjes is? Ik krijg nog steeds, elke keer bij grote toernooien de vraag... wat waar kan ik kaartjes krijgen? Mensen denken dat het ja. elke keer uitverkocht is... waardoor mensen dus ook niet meer bereid zijn om te gaan. Die gaan het niet meer uitzoeken. En is ik joh, ga op de website kan je gewoon nog kaarten bestellen. Oh joh, echt waar, dankjewel. Dus het is ook een beetje, we zijn met elkaar bezig om, om het voor elkaar te krijgen. Dat mensen steeds minder gaan, omdat het ook minder druk is. En... Vanuit het verleden is dus de gedachte van oh een hele rare kruising trouwens Wat het Ik hoorden jullie ook. Oh, oh, wat gebeurde, er, Joris? Ja, dat, dat blijft hier doorgaan met grote en kleine incidenten. Nu. Ja, het is toch een beetje koude oorlog, denk ik. Erben. We hebben net keurig Verenigde Staten Rusland gezien. Nou, daar ging het mis met Lamp en Lobisje van. Nu dus Roekert en Graaf op het ijs. En die Graaf. Ja, die stelt mij tot nu toe een beetje teleur, zeker in dit optreden op de drie kilometer. En ze knalde bijna op elkaar bij de wisselherben. Ja, die die uh, de Graf had voorhang, oh nee, uh, uh, Rooket had voorhang op Graf. En uh, uh, dat ging net goed. Maar ze lost het op al moment met volgens mij nog keurig op. En ze kon nog net de buitenbocht halen, want ze reed bijna die, die ver. Maar we zijn alweer een heelheid verder. Ja, maar schaatsen, ik wil er nog even op inhaken. Het is hier in Rusland vooral iets van het toch verre verleden. Op de site van NOS kun je bijvoorbeeld een filmpje zien. Het is ook op televisie vertoond dit weekend. Van 50 jaar geleden. Toen was er een WK hier. En dat was toen in Moskou een schaatsstadion. Dat als je niet goed keek, leek het meer een voetbalstadion. 100.000 toeschouwers, allemaal tribunes. En dat was schaatsen toen. Ja, oké, okay, misschien werden de mensen toen min of meer gedwongen om naar binnen te gaan. Nu is het anders. Het leeft niet meer zo. Daar hangen hier veel portretten. Zwart-wit foto's uit het verleden en ze hebben nu Skobrev. Maar ik denk dat Skobrev meer aan Sochi denkt. Ja, maar ik denk toch hè, dat het ook hier in Rusland. Misschien was dat WK wel in, in, in, in Moskou, was het heel populair. Maar ik ben in, de, in oktober of in, in november ben ik in Tjelabinsk geweest, dat is ook Rusland. En daar is echt een, dat is echt een schaatsstad. Ik kan daar bij een Wereldbekerwedstrijd en daar zat een stadion gewoon drie dagen lang helemaal vol. En niet met mensen die daar naar binnen gejaagd werden. Nee met mensen die er allemaal wisten waar het om ging. Er waren echt, echt allemaal echte schaatsfans. Die, die nog ouderwets meeschreven met, met, met, met de tijden. Ze hadden daar ook een museum met allemaal oud schaatsers die, die, die erin stonden. En daar waren ook al die oud schaatsers. Zoals Klevchenja, uh, uh, uh, uh, uh, Fokishev, uh, je Noem ze maar op. Uh, Zelozovski. Ze waren daar allemaal. En er, er, daar ademt die hele stad. Echt schaatsen. En dit is natuurlijk een wereldstad waarbij het toch gewoon heel Aha, veel minder is. Dus goed beschouwd is dit eigenlijk, moet je dit vergelijken met Amsterdam. En is Chelyabinsk het herenveen van Rusland? Chelyabinsk is zeker het herenveen van Rusland. God, ja, jullie hebben eindtijden, toch? Rookert wint de rit, 4.12.22. En dat is dan ook het moment waarop Jorien Voorhuis van 1 naar 2 zakt... in het tussenklassement op de 3 kilometer. De tijd van Olga Graaf vind ik, 4.15.84, echt teleurstellend. Ze was in de World Cup veelbelovend bezig. En het leek mij nou net een vrouw die hier in haar eigen land... in staat zou moeten zijn tot het rijden van een goed klassement. Maar als zij dan als specialist op de lange afstand 4.15 rijdt... en zo om de oren krijgt van Gillian Rookert... Nee, dan staat het wat dit betreft, deze resin betreft, ook weer niet goed op papier. Volgende, dit, we melden het maar even. Nicole Guerrero, een pupil van Pieter Muller tegen de Japanse Takagi. Daarna Leenstra. Uh, we gaan even met Jochem even over, die, uh, over die wissel. Want die, want die Graaf, dat is natuurlijk het grote verschil dat werd gemaakt ja. door die slechte wissel. Ze moest echt de parachute uitgooien. Ja, volgens die, mij. Ik, ik, ik heb het nu nog niet gehoord, maar. Als zij nu niet gedisqualificeerd wordt, dan zijn ze inderdaad heel keurig in de geest van de wedstrijd aan het jureren. Nee, dit, dit, dit, dit is een disqualificatie. Maar, je, maar, maar werd Roekert dan gehinderd? Nee, toch? Dan... Nou, je moet zien dat Roekert echt zich aan moet passen. Die moest versnellen om door langs te komen. Ik vind dit vind ik een hindering. Ik zeg dit is gewoon een terechte disqualificatie. Het heeft die, echt, die heeft de kruising gewoon verknoeid. Als het een disqualificatie wordt, want dat ja, nou ja ik, zou het, ik zou dit onterecht vinden als het niet verknoeid is. Kijk, um, als je ziet hoe uh, Roekert daar uiteindelijk nog op anticipeert op tegenstander... omdat ze niet weet wat ze moet Ze versnelt, dus dan kan je ze zeggen, daar rijdt ze harder. Maar haar rit wordt verstoord door de tegenstander. Ja. Dat is dus in principe gewoon disqualificatie. Ja. En anders kan ze gedisqualificeerd worden... wegens het opzettelijk beschadigen van het ijs. Uh. Nou, dat bedenken maar, maar ook de vorige rit, er wordt een blokje weggetikt... en volgens mij geen disqualificatie. Daar moeten we echt naar de met de regels naar gaan kijken... want er wordt gewoon wissel, wisselvallig op, op beoordeeld. Abba en uh, Voulez-vous. Mooi was het om uh, te zien dat uh, buiten de uitzending om Erwin en Jochem... gewoon vol nog in discussie gingen over die, uh, die regels. Dat is tussen jullie, Erwin en uh, Jochem, wel een ding, hè? Ik wil niet alleen tussen jullie, maar onder de schaatsers... blokje ja. weg tikken met je schaatsen, wel of niet... met je hele schoen over de lijn, dat is wel een ding, hè? Ja, maar daarom wil ik ook liever buiten de uitzending over praten. Want ik vind het allemaal zo'n energieverspilling... om daar, daar, daar die uitzending aan, aan, aan, aan vol te praten, want... Het doet de sport gewoon niet, niks ten goede. En dan moeten we misschien achteraf, na zoeken, een je echt gaan praten. van Zijn die regels nou echt zo belangrijk? Of kunnen we die regels dus gewoon, af, gewoon, uh, gewoon afschaffen? En uh, weer ons gaan richten op hoe mooi iemand schaats, hoe goed iemand schaats en ja. hoe en hoe sterk ze zijn. Maar is er dat een, atletencommissie, een atletencommissie of zo... Uh, die dat naar voren kan brengen bij het schaatsen? Ja, er is op dit moment nog geen internationale atletenvereniging. Daar zijn we op de achtergrond wel mee bezig om dat uh, in het leven te roepen. Maar daar moet gewoon heel goed geëvalueerd worden. Van hoe gaan we met deze regels op? Hè, ik ben heel erg voor, uh, voorstander van regels interpreteren... in de geest van de wedstrijd. Alleen, dit zijn uh, discussies dat je kan zeggen... van ja, je tikt een blokje weg, uh, vervolgens een je bijna. Ja, dat meisje dat doet niks kwaad. Uh, voor het toernooi maakt het zich niet uit... Maar wat stelt die regel dan nog voor? En dat is de discussie. En daar zijn Erben en ik het ook wel over eens. Van, je moet gewoon één lijn gaan hanteren. Hm. En, ja. uh, of het zwart of wit stellen... Dat lijn is. Nee. Oh, je moet het zwart op wit gaan stellen... dat het op een 500 meter strakker naar wordt gekeken... dan bijvoorbeeld weer op een 10 kilometer. vind ik ook prima. Maar er gaan nu discussies ontstaan. De discussies zijn bij voorbaat niet goed. Is dat meisje eigenlijk gedisqualificeerd? Van het, of is er nog geen duidelijkheid over in het uh, Duitsland? Ze staat nog gewoon in het uh, klassement... waarin Roekert leidt met 4-12. Uh. Voorhuis, een paar tienden erachter. Tweede, Cervoncadere, Lobicheva 4 en op het IJs Leenstraat. Nee, ze staat er nog uh, gewoon in. En ik denk dat men inderdaad zeker na wat er met Kramer is gebeurd... Het allemaal nog even de door. mantel der liefde, zoals het ja, al zo mooi exact. Zijn Ondertussen zijn we wel weer begonnen met, uh, met Marit Leenstra. Die is namelijk aan de schaatsen. En ze heeft de eerste ronde er ook alweer op zitten. En die reed ze in 32,6. En ze komt nu op 1000 meter door. En dan rijdt ze een rondje 32,8. Ze is in ieder geval heel erg voorzichtig begonnen. Want ze wil denk ik op deze drie kilometer geen enkel risico lopen. Ze rijdt tegen een Japanse. En dat is de tweede Japanse achter elkaar. In de rit hiervoor zagen we Takaki. Die kwam uit op 4.14.9. 9 En nu is het Shiho Ishizawa. Die kan wel een goede drie kilometer rijden hoor. Hij heeft 4,04 staan als PR. Dit seizoen 4.10 10 gereden. En ze neemt nu een beetje afstand van de. Toch moeten we er wel bij Zeggen niet helemaal fitte Marit Leenstra. Ja, ik denk, je ziet ook heel erg aan Marit dat ze echt heel erg behouden rijdt. Ze rijdt technisch wel, wel, wel goed, maar er zit weinig achter. Er zit weinig power achter. Ze rijdt nu ook een rondje 33,5. Dan loopt het ook al wel heel erg hard op. En ik denk dat ze, als ze zo doorrijdt rond een eindtijd van 4,15, 4,16 4 rijden. Iets 16 16 trager, denk ik, 416. Want de Japanse rijdt nu een flink stuk weg. Ze gaan op weg naar de 1800 meter. Takaki Ishizawa moet ik zeggen. Excuus, ze houdt het voortouw. En Leenstra ligt er toch al een meter of 60 achter. Nu we arm op de rug bij de Japanse. Leenstra wel zwaaiend met de rechterarm in de binnenbaan. Ishizawa ligt nu twee seconden bijna voor op Leenstra. 33.8 had ze nodig op de 1800 meter. En Marit Leenstra rijdt een rondje 33.9. En de, de Japanse gaat nu, kruist nu over Marit Leenstra heen. En Marit Leenstra moet dus nu naar die buitenbaan toe. Ja, en je kunt het dus gewoon aan haar hele schaatsen zien. Hè. Ze, rijdt, ze rijdt technisch wel netjes, maar je ziet gewoon dat er geen overtuiging in zit. Ze rijdt hem echt heel plichtmatig deze, deze drie kilometer uit. En dit versterkt jouw mening, denk ik, dat ze eigenlijk, gezien haar maagproblemen, niet had moeten starten nou, vandaag. Het is natuurlijk een WK Allround, jongens. Het is het belangrijkste schaatstoernooi uh, van dit jaar. En dan vind ik het heel jammer dat je dan hier ziek rondrijdt. Uh, uh, het, is, het is natuurlijk niet heel erg ziek, dus laten we hopen dat ze morgen nog... Voor de vorm een fantastische 1500 meter rijdt. Maar anders is het gewoon uh, ja, een startplek die gewoon, uh, gewoon verkeerd verkeer is ingevuld. Daartoe moet ze in staat zijn. Ze is op de 1500 meter op dit moment zo'n beetje de nummer 2 wereldwijd achter Nesbit. De ongenaakbare dit seizoen in de World Cup. Nou, ze komt uh, over een volle ronde naar de finish. De bel gaat luiden. 2600 meter. Ze is iets dichter bij Ishizawa gekomen. Ja. Die rijdt 34-1. Leenstra, zo waar. Een versnelling ja. 33-7. Dan gaan we eens kijken of ze nog met een, een soort drang naar eerherstel en nog iets van kan gaan maken. Er valt haar niks aan te rekenen, voor alle duidelijkheid. Ze heeft maagproblemen gehad, overgegeven en gaat nu naar de finish. Maar die finish gaan we net niet redden, denk ik. Nee. Want er komt een reclame aan het nationaal, Maar nationaal gaan we u vertellen hoe Marit Leenstra deze rit qua tijd beëindigd heeft. Ze gaat hem in elk geval verliezen van Ishi Ja, ze gaat de finish over ongeveer uh, 10 seconden. Maar ja, nu komt de